Eerst een klomp met het NOS-journaal. TBS en TBS geëist. Volgens het OM was er geen sprake van noodweer, zoals de verdachten beweren. En wordt dan ook doodslag ten laste gelegd. Van Wieren kwam volgens hen in de nieuwjaarsnacht van 2016 hun huis in Kloosterburen binnen. Er ontstond een vechtpartij waarop Van Wieren met een mes werd doodgestoken. Anonieme zaaddonoren van voor 2004 zouden een goede tweede daad kunnen verrichten door zich bekend te maken. Die oproep doet minister Schippers. Volgens haar is het fijn dat mensen alsnog hun vader kunnen vinden. Tot 2004 stond in de wet dat spermadonoren anoniem konden blijven. De wet is inmiddels veranderd, maar dat kon niet met terugwerkende kracht... omdat mannen misschien juist vanwege de anonimiteit bereid waren donor te worden. In Griekenland heeft de politie een vluchtelingenkamp bij Athene ontruimd. Dat is zonder problemen verlopen... 600 asielzoekers, vooral Afghanen, zaten onder slechte omstandigheden op de voormalige luchthaven. Deels in tenten en deels in de vertrekhal. Met bussen worden ze nu naar andere opvangkampen gebracht. De grote computerstoring bij British Airways vorige week kwam door een menselijke fout. De Britse krant The Times schrijft daarover. Iemand zou de apparatuur per ongeluk hebben uitgeschakeld en daarna verkeerd weer hebben aangezet. De problemen begonnen een week geleden en duurden dagen. Op de luchthavens Heathrow en Gatwick werden volgens de Times 700 vluchten geannuleerd en waren in totaal 75.000 mensen getroffen. Voor veel stellen met kinderen is het financieel het voordeligst als beide partners in deeltijd zouden werken. Dat heeft het Nibut berekend. Bij driekwart van de stellen met jonge kinderen werkte één fulltime en de ander parttime of niet. Beide parttime werken zou financieel dus veel gunstiger zijn, maar slechts 8% van de ouders doet dat ook. Het weer, eerst zon, maar later vooral in het zuiden stapelwolken en kans op een regen- of onweersbui. Het wordt maximaal 25 graden. Morgen wisselend bewolkt, iets koeler en in het oosten een paar buien. Zondag droog en geregeld zon bij 21 graden. Dit was het eigenlijk... ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Hilversum Noord en Eembrugge 4 kilometer. Op de A4 richting Amsterdam daar staat tussen Schiphol en Sloten 5 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Komt er een ongeluk, alle auto's worden nu geborgen, daardoor zijn bij Sloten drie rijstroken dicht. Op de A9 richting Alkmaar staat 2 kilometer file tussen Knoopend Badhoevedorp en Knoopend Raasdorp.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 Kom eens langs de entree is gratis. Zin in zandvoort, zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM lunch, altijd in combinatie met waterboren sports. Dus eigenlijk is het uh, ZFM sport en lunch tegelijk, uh, is het niet zo iedereen? Ja, zeker, want uiteindelijk moeten de sportmensen ook lunchen. Uh, helaas uh, zijn de gasten vandaag uh, verhinderd of uh, hebben het niet kunnen vinden of zijn het vergeten of nou, waren het te druk. In ieder geval, uh, de bezetting is erg dun vandaag, maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon door. Ik uh, vertelde voor het nieuws dat ik nog even iets zou zeggen over de 19e Wandelvierdaagse in 2017. En die gaat van start in zijn antwoord op dinsdag 6 juni tot en met vrijdag 9 juni. Uh, de organisatie doet het dus inderdaad al voor de negentiende keer. Het is natuurlijk niet de negentiende wandelvierdaagse... want die duurt al heel veel langer. Uh, het is uh, een mooi feestje wat er gaat gebeuren. Het hoopt een hele mooie avond te worden met een, uh, een, keuze naar wan een wandeling naar keuze. Uh, want ja, er zijn mensen die kunnen wat beter en andere mensen kunnen iets minder. Dus de route is of vijf of tien kilometer... En halverwege is er een rust- en een controleplaats. Dus men zal starten vanaf. De, het Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas Beetslaan, nummer 14. En let op, het is wel uh, minder parkeergelegenheid. Dus als je slim bent, dan kom je gewoon op de fiets. Of lopend, afhankelijk van waar je vandaan komt natuurlijk. En wie elke avond zijn stempeltje heeft gehaald... die krijgt op vrijdag natuurlijk zijn welverdiende medaille... En op vrijdag 9 juni wordt er gestart vanaf het Kerkplein. Dus niet vanaf de Nicolaas Beetslaan. Uh, er zijn nog kaarten te koop. En die kun je kopen vanaf uh, 5 euro bij de Bruna of bij Dobi aan de grote krocht. En uh, bij Dobi wordt er ook uh, aan de beesten gedacht, heb ik begrepen. Want er uh, lopen altijd beesten mee op die avond. En uh, volgens mij heeft Dobi een leuke kleine attentie voor uh, de honden die meelopen, namelijk uh, onderkoekjes en water. Nou, hoe mooi is dat niet? Dit even over de, uh, de wandelvierdaagse. Er gebeurt natuurlijk heel veel in het dorp dit weekend... want uh, het is uh, pinksteren, uiteraard. En uh, de races zijn natuurlijk uh, wel befaamd in het dorp. Befaamd omdat er heel veel mensen op afkomen. Meestal is het weer natuurlijk wel prachtig. En uh, befaamd omdat er nogal mooie races te zien zijn dan ook... Uh, ja, ik zou zeggen, jongens, als jullie iets met auto's hebben... ga kijken en uh, ga luisteren, want uh, het wordt weer een spektakel op het, uh, op het circuit, uiteraard. Uh, Charles, als jij een muziekje draait, dan uh, ga ik nog even verder kijken... wat we nog te melden hebben. Helemaal goed, Irene. Nou, wij gaan genieten, luisteraars, van José Feliciano met Quantanamera. MUZIEK a chorus of that they would start doing poetry This is one of the verses from a famous poet José Martí Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero On this one. Come on now. Benaderd gitarist, benaderd zanger. Uh, hij was blind helaas, Jose Feliciano. Met de kerst dan hoort u hem ook regelmatig voorbij komen natuurlijk met uh, uh, Feliz Navidad. Uh, vanmiddag hier in uh, het programma van Watertoren Sport Lunch met uh, Quanta Lamera en Henny. Ja. We hebben een uh, Beroemde man aan de telefoon. Tenminste, als het goed is. Nee, ja. nee hij is weer maar weg. Hij is weer weg. De rekening niet betaald natuurlijk. <laughs> We gaan hem zo nog weer proberen te bellen eventjes. Tim Kuit verlaat VSV voor Velsen. Na vijf jaar vertrekt de aanvoerder van de Velsen Broekers. Door zijn gevoelige overstap blijft hij wel behouden voor de eerste klasse. Uit de Eredivisie het volgende nieuws. Heracles gaat een gevoelig verlies leiden. Want René Gozens, een van de, van de stakeholders daar uh, bij de Almeloers... gaat naar. Atalanta Bergamo. Die gaat dus in Italië voetballen. De zoveelste Nederlander die de Italiaanse competitie gaat versterken. Um, dat is natuurlijk nieuws. Maar er is ook nieuws over onze gasten. Want uh, uh, Michel Kappen, de oud Ajax-speler en nu de man van Scots Whiskey International, die is onderweg, maar die is verlaat. A, door een gesprek met een klant. Maar B, ook door het verkeer. Het schijnt ongelooflijk druk te zijn weer. Hier naartoe? Ja. Oké. Okay. Maar nou ze, ja, won, het ze komen duur... eraan. Oké, okay, nou dan, dat is dan in ieder geval prettig. Dat ze toch onderweg zijn. Uh, het nieuws staan. in ieder geval is dat Scots Whiskey International, ondanks het feit dat ze van de KNVB niet op de shirts van de HMC mogen, toch nog een jaar hoofdsponsor blijft. Van de Haarlemse Heemsteedse. Ja. Wat is het eigenlijk? Ze... ze, ze, ze uh, ze promoten ook niet dat mensen whisky moeten gaan drinken. Het is een heel ander verhaal. Hè? Maar goed, daar gaan we het straks over ja. hebben wat zij doen. Wel interessant trouwens. Wel interessant. Wat ik trouwens in, het Zandvoortse, in de Zandvoortse krant gelezen heb... is dat er een film gemaakt is. Althans, men is bezig met een documentaire over Jutten en Jutters... in verschillende delen van de wereld. En daarbij heeft men dus Zandvoort aangedaan, het Juttersmuseum. En ze hebben daar dus opnames gemaakt, want... Ja, Jutte, dat schijnt toch wel iets uh, van de hele wereld uh, te zijn. Leuk. Je gevoel zegt van het is echt iets van de zee alleen hier... maar dat is dus uh, zeker niet zo. De Zandvoortse krant heeft al het wereldnieuws rond Zandvoort. Hè? Ja. Dat doen ze wel goed. En dan ja. de telefoon uh, was net Joop van Nes, maar die is weer weg. Rekening niet betaald? Nou, misschien komt hij zo meteen wel terug. Over Jutte gesproken, wat trouwens uh, ook gevonden voorwerpen zijn... Er schijnt dus een krokodillenalarm te zijn in het natuurgebied in Maasdam. Uh, het blijkt dus uh, dat men dus krokodillenachtigen, bijzondere reptielen, heeft gezien daar. En uh, ja, hoe die daar dan gekomen zijn, dat, uh, dat kun je je afvragen. Of het zijn mensen die uh, dat beest ooit uh, als huisdier hebben gehad en toen bedacht hebben van... Uh, het is niet meer leuk en uh, dan, dus zetten we hem maar of het riool in... dan, dan komt hij waarschijnlijk uh, in een natuurgebied uit. Dus dat is toch wel heel erg bijzonder uh, opmerkelijk nieuws. Justin Luiten, een van de spelers van uh, het Haarlemse team... dat uh, zaterdag de tiende gaat uitkomen, die uh, heeft al getraind met de ploeg. Het wordt een heel spannend weekend daar met die uh, uh, onder 23 finale... Met de jongens van onder elf die een voorwit spelen. En dan het RTL Sterrenteam tegen een Haarlemse selectie. Heerlijke dag wordt dat. Maar Justin Luiten heeft dus al getraind met die ploeg. En die, ja, die jongens hebben er zin in. Hartstikke leuk. Maar nu naar uh, de man waar we net reclame voor zaten te maken. Van de Zandvoortse krant. Joop van Nes. Goedemiddag Joop. Goedemiddag heren en luisteraars. Jij denkt ik ga toch nog even lunchen bij die gastjes. Ja, ja ik moet toch met mijn verhaaltje over het tennis minimaal kwijt denk ik. Ja, dat, dat is een, een heel bijzonder iets, hè, die tennisclub. Ik heb er net ja. uitgebreid over gesproken. Die broederliefde van die mannen, joh. Die, die, die, die drie broertjes, Schietspoor, dat is iets fantastisch. Ja. Ja. ja, en toch, en toch, en toch, uh, uh, en hebben ze afgelopen woensdag niet goed gepresteerd. Hebben ze verloren? Ze hebben verloren. Ah, en flink joh. ook. Flink ook. Ze hebben met uh, 5-1 verloren van Alta. En zijn geduikeld van de uh, ex-eco eerste plaats naar de achtste plaats. Nee, nee stel, de zesde plaats. Oh, wat erg. Ja, en ik weet niet wat er aan de hand is geweest. Geen flauw idee. Ik spreek morgen de heren trainers en coaches pas. Maar uh, 5-1 verliezen, dat vind ik nogal pittig. Ja. De coaches nou, zouden eigenlijk... trouwens uh, in deze uitzending komen. Maar die zijn denk ik door het verlies zo teleurgesteld dat ze, dat ze niet de nou, zijn. nee, zo is niet meer raar. Ik denk dat je Hans Schmid goed kent. En ja. ik is eigenlijk ook. Ja. Dat zijn toch echte uh, HFC'ers. En uh, nee, die steken niet zo in elkaar. Die, uh, ze en, hebben wel een, maar... een nieuwe Amerikaanse, hè? dat meisje Gletsch. Die schijnt nog wel goed ja. te zijn, hè? Alexa Alexa Gletsch. Ja. Ze is lang, daardoor is ze goed eigenlijk, denk ik. Ze gebruikt die lengte volop. En uh, dat merk je gewoon aan, aan die, die ontzettende harde smashjes die ze kan uh, produceren. En ook de, de service is erg goed. Toch had ze de nodige moeite vorige week uh, zondag uh, op Zandvoort... Met haar tegenstander. Want ze won twee, wel zwaar, maar twee keer met 7-6. En dat is niks. Vind ik. Ja. Als je, eh, maar goed, eh, Sandfoort ging toen echt goed tegen Leimoniërs. Leimoniërs is toch de verdedigende kampioen. Ja. En eh, ja, dan doe je het goed, denk ik. Neem ik aan. Toch? Ja. Absoluut. Zie ik dat verkeerd. Nee, absoluut. <laughs> ja. maar ik wil met jou ja. ook nog even praten over Quirine Lemoine. Lemoine, Le ja? Ja, want die gaat wel naar het hoofdtoernooi van Roland de Carros. Ja, die is ondertussen uitgeschakeld in de eerste ronde. Jawel, maar ze heeft er wel gespeeld. Ja, zeker. Absoluut. En dat is echt een strepende bal. Ik vind het geweldig goed van. Haar. Daar heeft ze heel hard voor gewerkt. En uh, zij, uh, heeft, uh, woensdag was zij de eerste dame bij Zandvoort uh, tegen Alta. En Leslie Kerkhoven die, uh, was dan de tweede dame. Maar ook uh, Quirine heeft verloren van uh, Bernarda Perra. En dat is volgens mij een Spaanse. Ja, want dat 64, is wel naar, de Nederlandse en, Eredivisie Tennis, dat zijn allemaal buitenlanders behalve bij Zandvoort, want er zit er maar één in. Ja, ja, en, ja het sinds kort eentje eigenlijk. Ja. In het verleden is er nog een Belg geweest, maar die speelde ook al jaren op Zandvoort. Dat was eigenlijk een Zandvoort. En we hebben nog een, een, een Oostenrijker gehad, die was een Nederlands kampioen uh, 35 Plus. En die man kan ook aardig tennissen, dat zal ja. ik niet vertellen. Ja. Maar voor de rest zijn het allemaal Nederlanders. Uh, maar als je nou gaat kijken naar Leimonias bijvoorbeeld een Lobbelaar en uh, zo. Uh, Limonias is helemaal schandalig, vind ik. Want als je die hele spelerslijst ziet, zit er niet één Nederlandse speler bij. Geen dame en geen heer. Maar vind je dat niet raar? Ik vind het zo raar. Ja, ik vind het zo... Ik, ik, ja, het heeft te maken natuurlijk met, met, dat, uh, met, met dat arrest van die voetballer, die we toen hadden, weet je wel. Ja. Dat, uh, een Europeaan moet overal kunnen spelen. En uh, als je gaat kijken bij de heren van Limonius, dan staan gewoon zeven Belgen op de loonlijst. Want het is gewoon een loonlijst. Ze krijgen er niet boos aan niet veel, maar dat moet je ze toch betalen. Ja. En uh, ja, ze krijgen volgens mij 8000 euro voor die twee weken. En dat is in tenniswereld niet echt veel geld. Nee, maar als je, dus, als je dus kijkt naar het Nederlandse tennis, dat gaat allemaal niet zo geweldig. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat je ja, alleen maar buitenlanders in je, in je eredivisie ziet. Ja, ja, want als jij je jeugd meer kans geeft, want ja. daar, daar, daar trommel ik altijd op. Geef je jeugd de kans, je talent volle deugd, dat is er genoeg. Neem ze mij aan. En geef ze een kans om tegen die toppers te kunnen spelen. Ja. kan je alleen maar verleren. Ja, precies. Mee ophouden, eh, eh, Nederlandse clubs. Gewoon weer Nederlanders in die, in die eredivisie en dan uh, gaat je tennis ook weer ja. vooruit. Dat denk ik ook. Dat ja. Denk ik ook. Maar ja, het, het zal niet gebeuren, denk ik. Want uh, uh, de dwang de, de, de om kampioen te worden is nogal hoog bij een paar clubs. Ja. Als je ziet dat Lemonia's bijvoorbeeld al, uh, ik meen, 23 keer Nederlands kampioen is geworden. Ja, en dat is dan uh, met buitenlanders. Ja, nou, ik heb me bedenken bij jij ook, Renny, laten we eerlijk zijn. Ja, absoluut. Hey, wat ga jij uh, denken van de finale morgenavond? Uh, ben je ja, voor, ik, voor de Italianen of voor de Spanjaarden? Ik ga voor de Spanjolen. Ja, ben je een van de weinigen? Ik, ik want... denk dat, ik denk dat de Real Madrid toch de beste kans heeft. Nou, ik geloof er niets van. En ja, iedereen gunt Buffon zijn zegen, eindelijk. Ja, mij de... maakt het niet uit hoor, wie er wint, in principe. Want het zijn alle twee niet mijn, mijn clubs. Nee. Want als je in Spanje gaat kijken, is het toch Barcelona voor mij. Ja, absoluut. En uh, ja, Italiaans voetbal, dat interesseert me eigenlijk helemaal niets. Nee, maar de verdediging... Je weet, je, weet, je, weet, je weet hoe ik denk over voetbal, hè, niet? Ja, aanvallen <laughs> niet verdedigen. Dankjewel, Joop. Fijn weekend. Graag gedaan. Ja. En, en, en je hebt gezien dat Emke uh, uh, van der Aar ook de beker gewoon heeft. De ja, daar heb, ja, heb ik het uitgebreid over gehad. Ja, super. En ook over ja, de punten die ze gaat sparen bij de KLM, <coughs> Die kan straks zes keer de wereld voor niks over. Nou ja, ze speelt nou toch weer lekker in Canada en Amerika. En je ziet ook nog eens wat er heel erg zijn. Ja, maar het is wel leuk dat ze gekozen is door de, door de bond. Ja, ja, zeker, zeker, zeker. Een nieuwe partner, de nummer 40 op de wereldranglijst staat. En ja. Komt. En daar kan zij als jong talent alleen maar van leren. Dat is absoluut zo. Bert Manon, men dat de bond doet het dus goed. Zo hoor. Dat hoort zij bij de familie van het jaar. En het uh, is een held. The hero. Family of the year. Imke van der Rijs. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. There's a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my. Luister nog altijd naar Watertorensport. Luncht bij ZFM Zandvoort, luisteraars. Dit was de uh, Family of the Year met Hero. We gaan naar andere helden hier in de studio. Irene de Jager en Henny Rukert. Ja, Ik wilde nog even wat zeggen net... Uh, naar aanleiding van uh, Joop van Nest, die uh, we aan de telefoon hadden. Uh, Joop die heeft namelijk een, uh, een, een heel mooi bericht op Facebook gezet... namelijk uh, dat Jaap Kroon weer... Uh, als een vorst op de bok van zijn tweespan zit... en weer prachtige ritjes maakt door Zandvoort en de omgeving. Leuk is dat, hè? Ja, chapeau. Wat, ja. wat is die man sterk en wat een kanjer, die Jaap. Jaap, bij deze, we vinden je geweldig. Ik wil het nog even over voetbal hebben. Ja, Want op de donderdagen van deze maand... 8, 15 en 22 juni... gaan we walking voetbal doen ja. onder leiding van het pluspunt. Dat is van 11 tot half 1... Iedereen mag meedoen, op eigen risico. Ja, wel belangrijk om even te melden. Maar ik moet je zeggen, het is zo leuk, dat walking ja. voetbal. Ja, heb je ja. het gedaan? Ja, ik doe het nog steeds. loop dan drie dagen met spierpijn. <laughs> ja, dat is echt vreselijk. Ah, ja, dan laat je je masseren. Het, er is altijd wel een stumper die dat doet voor ja, je, toch? Ja, dat is gewoon waar. Ja. Ja. Maar ik, ik doe het bij HFC, want daar is het ook iedere woensdag en iedere vrijdag om tien uur. Daar kun je dus ook gewoon aan meedoen. Maar we we, het de betekent de eigenlijk dus, he, Walking Football, betekent dus eigenlijk dat er gewoon gespeeld wordt. En dat je dus zonder uh, uh, zeg maar van tevoren te melden, gewoon daar kan aankomen lopen en kan zeggen: Ik wil ja. meespelen. Ja. En dan speel je gewoon een regulier potje. Ja. En dan ga je erin en eruit. Als je moe bent, dan stop je weer. En dan komt er weer iemand anders in. Dat is eigenlijk het verhaal. Ja, en ik ga meedoen. De 15 de 15e en de 22e. Nou, God, for you. good for you. Ja, en ja. dan kunnen ze dus met de Watertoren Sport mee voetballen. Nou, dat zou toch leuk zijn, niet? Dat zou toch leuk zijn. Ja. Ik wil nog even iets anders zeggen ook. Maar even verzamelen bij pluspunten. Ja, bij hè? pluspunt, ja. uiteraard. Ja. Uh, want wie is er vandaag jarig? Ik heb hem al gefeliciteerd trouwens. Jan Lammers is jarig vandaag. Die is 61 geworden vandaag. Ik weet niet of dat hij dat trouwens wel vermeld wil hebben... dat hij al 61 is, maar hij ziet er... Ziet er niet nee, uit. je ziet er absoluut niet uit als 61, Jan... En vanaf hier willen we je graag van harte feliciteren... en je een bijzonder fijne dag wensen en een heel mooi jaar En komt wensen. hij niet aanstaande vrijdag? Heb ik dat goed begrepen? Nee, dat is later. Later ja. in de maand hebben wij afgesproken dat Jan komt. Mits er geen dingen tussen komen die zeg maar, enorm veel geld opleveren... want dan gaat hij daar naartoe. Daar ja, heeft hij trouwens ontzettend gelijk in dat hij dat doet. Ja. Maar we hebben hem uitgenodigd, dus in principe staat de afspraak voor... ik dacht de 24 of de oh, 26e. Dus ja, ja, ja, zoiets, ja. Dus. Dat is de 23ste. 23ste. Ja. Okay. En dan um, gaan we natuurlijk lekker Maxi verstappen. Ja. In dat uur. We gaan het er absoluut over hebben. Want hij over weet Max. er echt alles van. Hè. Hij kan ook alles uitleggen, Jan. Ja, zeker. Jan, ja. fijne verjaardag. Mooie verjaardag, precies. Um, ik uh, wilde graag even een klein tipje van de sluier lichten over uh, de agenda van deze week. We uh, kijken hoor. Wij beginnen... De, de Arts Boulevard, die nog steeds is de portrettekenaar... schilders, sieradenmakers levende standbeelden, et cetera... die hun kunsten mogen uitvoeren en verkopen... tussen tien uur ochtends en tien uur s avonds. En uiteraard is dat gratis voor de bezoekers. Nou, dit weekend, ik had het al gezegd... dan zijn de Pinkster Races op het circuit. Uh, op 4 juni dus, dat is uh, zondag... is het Zandvoort Alive bij Brussel en Mango's. Dat wordt weer een mooi feestje... Ik hoop dat de wind de goede kant op staat. Dan uh, hebben we iets minder last van het gedreun van de muziek. Uh, niet mijn persoonlijke favoriet, maar hm. er zijn heel veel mensen die hiervan genieten. Dus uh, ik zou zeggen, ga ervoor. Dan is er maandag de Amazing Monday bij Ayuma vanaf 6 uur. Daar kun je dus uh, heerlijk gaan eten als je wil. Er is uh, dan vanaf dinsdag, zoals we al gezegd hebben, de wandelvierdaagse. Die start vanaf het Rode Kruisgebouw in de... Nou, ik zei het toen straks... Uh, waar is dat ook weer? Maar oh, je weet het niet. Nou, daar kom ik nog wel even op terug. Um, en volgende week vrijdag is er de Theo Hilbers vismaaltijd... op het Gasthuisplein vanaf half zes. Daar zijn nog kaarten voor te verkrijgen. Volgens mij had ik uh, gezegd dat ik daar ook naartoe ging. Ging jij daar ook niet naartoe, uh, meneer? Maar dat moet ik wel officieel opgeven. Dat heb ik nog niet gedaan. Nee, nou, dat, oh, dat wil ik dan wel doen. Dat, ja. uh, dat neem ik dan wel op. Maar. En volgend weekend uh, is er ook de DNRT races op het circuitpark Zandvoort. En op 10 juni is er de Strand Bridge Drive langs acht verschillende strandpaviljoens. Dat wordt ook weer een prachtige. Dat is op zaterdag dus. En op zondag is er weer een zomermarkt met 300 kramen in het hele dorp. En dat wordt, als het tenminste mooi weer blijft, wordt dat weer een mooi feestje. En dan vanaf 12 juni. Komen de zandsculpturen weer terug op het dorp? En het thema is de Hollandse meesters. Dus dat kan weer wat moois worden. Irene, nog eventjes die, die, uh, met die levende standbeelden en zo. Ja. Die, wanneer is dat ook weer? Uh, nou, dat is eigenlijk uh, elk. Uh, dat, dat mag gewoon constant. En nou, ik ga mee. er eigenlijk vanuit dat dat loopt dus tot 17 september. Uh, men mag dus, zeg maar. In het dorp, zonder veel ingewikkelde toestanden, mag men dus gewoon allerlei dingen gaan doen. En dat heet Art Boulevard, dus op de boulevard mogen portrettekenaars gaan zitten, schilders, sieradenmakers, levende standbeelden en alles wat maar een kunstvorm is, mag men gewoon vrij gaan doen uh, op de boulevard. Oké, okay, hoe gaat dat tot nu toe dan? Nou, er is, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er persoonlijk nog niet zo heel veel van gezien. Behalve dan uh, dat prachtige, die prachtige tekening uh, ongeveer voor strand N12 bij zee, Daar uh, heeft een meneer een, uh, een Engelse vlag uh, gezet op de grond met een, uh, een beer uh, daarbij. Dat ziet er heel mooi uit trouwens. Okay. Um, nou ja, er zijn natuurlijk weer uh, de, de kiosken die zijn weer uh, geplaatst. Uh, de, haan, de, de Gouden Haan, die zit als eerste. En daarna komen twee uh, kledingtentjes uh, waar men kleding verkoopt. Vorig jaar zat er de bibliotheek uh, in. Hè. Tenminste, er stonden boeken aan de zijkant uh, die men zo kon pakken. Maar ook men kon boeken pakken en boeken weer terugleggen. En daar zat toen het VVV in. Maar die heb ik, geloof ik, nu niet uh, gezien daarin. Oké, okay. dus... Nou. Wat een hoop informatie weer in, in zo'n korte tijd. Ja. ja, nou ja, goed. Daar doen we het toch voor, ja, voor de zeker. informatie. Een stukje muziek ook nog maar. Ja, doe maar. Double Dutch. Yes. Uh, van uh, Superfood. I tried to jump in. I realized I was good at it. Daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy. Let me set a scene, let me play. No one going out of time. I'm by the words that you sing See her jump over the line. She jumps the road. With It's all they do. She jumps the road. It's with with all they do. They're all they do. They're all they do. They're all they do. They're all they do. They're I tried to jump in and I realized I was good at it. Yeah. Luisteraars, dus inmiddels uh, stroomt de studio hier vol. Ik moet eventjes handjes schudden. Welkom. Uh, we gaan natuurlijk straks praten met gasten die uh, inmiddels uh, zijn uh, aangeschoven. Even uh, een kleine voorbereiding vergt dat. Koptelefoontjes op, enzovoort, enzovoort. Dus ik draai nog even een klein stukje muziek en dan uh, komen we zo bij u terug. Stairs with the signs of the zodiac, throws paint in the mirror as he stands in his plastic bag. Sister Emma rises ever round and round the garden, spends the whole day saying, I beg your pardon. Uncle Joe cracks walnuts in between his toes for fun. And looks through colored glass at the dark spots on the sun. And Mary, she believes that her mother was a queen. Keeps saying you just missed him. King Solomon's just... Was nee. <laughs> je je toeter kwijt? Ik was mijn toeter kwijt. Ja, ja. Mijn toetoe. -toet. Wat ik nog even wilde zeggen trouwens. Uh, wat ik uh, over de maaltijd... Uh, de vismaaltijd volgende week vrijdag op het Gasthuisplein. Um, de wapenzangers, waar ik het toen straks ook nog even over had, uh, Albert-Jan, die uh, zullen daar ook uh, tussen zitten, tussen de gasten. En uh, als het zover is, dan staan wij op en dan gaan we nog een uh, gezellig uh, liedje zingen over uh, zee en zo. Ja. Dus we gaan het nu over voetbal hebben. We gaan het nu over voetbal hebben, want bij ons uh, zijn gekomen... Goedemiddag. Jullie zaten een beetje in de file, hè? Goedemiddag, Marjolein ja, dat, de dat Rode. Klopt. Ja, Marjolein de Rode, inderdaad. Goedemorgen. Nee, en, en Michel Goedemiddag. Kappen. En Michel Kappen. De oud Ajaxiet. Ja. ja, dat klopt. <laughs> ja. Goedemiddag allemaal. Ja. Michel, we zijn trots dat we jou in de uitzending hebben. Al is het dan wat later dan gedacht. omdat jullie, het is zo'n populair iets, hè, dat, uh, dat Scotch Whisky International. Je moet de hele dag erover praten. Uh, ja, ja uh, wij zeker. Uh, want we doen niks anders. We ja. hadden gisteravond bij HFC een uh, geweldige uh, avond, vond ik. Jij hebt daar een lezing gehouden van drie kwartier. Er is nog een kwartier nagepraat over je lezing door de mensen die er aanwezig waren. Heel interessant, want jullie gaan iets doen, laten we daar maar mee beginnen, aan het eind van dit jaar of begin volgend jaar, wat helemaal nieuw is. Kun je dat uitleggen? Ja. Ja, we hebben tien jaar geleden ontdekt... dat het investeren in whisky een hele goede investering is. De fundamenten voor dit product zijn dusdanig sterk. Dat je daar, als je daar geld in stopt... dat je daar rendement uit kan halen. Alleen, om dat op wat grotere schaal kenbaar te gaan maken... heb je een professioneel handelssysteem nodig. Nou, het professionele handelssysteem... dat gaat er eind volgend jaar... Uiterlijk in het eerste kwartaal 2018 komen. Ja, en dan uh, vergroot je je markt aanzienlijk. En dat zou betekenen dat er meer uh, beleggers gaan, uh, gaan beleggen in whisky. Of meer investeerders gaan beleggen in whisky. En dan wordt deze markt interessanter. En het zal zeker effect hebben op de waardeontwikkeling. Hoe moet ik me het voorstellen? Ik koop een fles whisky. En ik kan hem weer verkopen. Ja, zo. Het is zo een beetje een, een het markt zien. gewoon. Ja, een liefde liefde markt. ja, er is een markt voor. Een geweldig idee hoor. Ja, het ja. uh, kan niet alleen met flessen, maar het kan zelfs met vaten. Dus je hebt een vat whisky, heb je liggen in Schotland in een bondend warehouse. Dat is een soort douane uh, De whisky ligt in dat vat te rijpen. En naarmate uh, een jaar verstreken is, is je whisky ouder geworden, dus meer waard geworden. Want voor oude whisky betalen we in de markt meer dan voor jonge whisky. Ja, want vertel eens iets over de hoge prijzen die mogelijk zijn. Ja, om, om, een, om een heel mooi voorbeeld te geven. In 1993 werd er een Black ja. Bowmoor op de markt gebracht. Nou, Black Bowmoor, uh, dat distilleren wij Bowmoor. Maar de whisky is zwart. Dat komt doordat cherryvat heel veel kleur in de whisky heeft gegeven. Nou, na 31 jaar is dat van het vat gehaald. In 1993 op de markt gekomen voor 330 gulden. Nog in het gulden tijdperk. Ja. Nou, als we vandaag de dag kijken op de World Whisky Index. waarvoor deze fles verhandeld is. dan ligt dat rond de 12.500 euro. Mijn hemel. Ah nou, dan praat je over een winst van. ja, ruim 20% per jaar. op basis van samengestelde interest. Onvoorstelbaar. Oh, en er zijn mensen die zo'n fles dan opentrekken, Marjolein. Hoe zit dat? Nou ja, dat komt heel weinig voor. Want uh, dat, daar zijn wij Nederlanders eigenlijk, vinden dat een beetje zonde om zo'n dure fles open te trekken. Uh, mensen, ja, Aziaten doen dat sneller. Hè? Dat heeft ook een beetje met cultuur te maken. Die trekken gerust een fles van 10.000 euro of meer open. Bijvoorbeeld voor hun zakenrelaties kenbaar te maken, dat ze dat heel belangrijk vinden. <tieft> maar wij Nederlanders doen dat niet zo snel. Een, een dood enkele keer wel. En Ik geloof dat Michel ook wel een keer in zijn, vanuit zijn eigen collectie. Uh, een dergelijke fles heeft opengetrokken. Dus, jij weet hoe dat smaakt, Michel. Ja, ja, het is echt geweldig. Je kan je bij wat niet... kost dat per slok dan? <lacht> <Ja>. <lacht> nou, er gaan uh, on ongeveer een, uh, een, een 25 glazen uit een fles. Dus je deelt uh, 12.500 euro door 25. Dus dan kom je ongeveer op 625 euro, denk ik, glazen. Dat is snel uitgerekend? Nou, het zal niet helemaal kloppen, maar het is in ieder geval een hoop geld. Gisteren op die bijeenkomst bij HFC hadden jullie ook een, een testflesje meegenomen. Ja. Nou, wat was dat lekker, jongen. Ja, en, en dat is eigenlijk nog pas de opstap. De opstap van uh, kwaliteitswhiskies. We hadden een, uh, een 15 en een 20 jarige en een 25 jaar oude meegenomen. Nou, dan merk je hoe ouder de whisky wordt, hoe zachter die wordt... en hoe complexer de uh, whisky wordt en hoe de smaakbalans komt. Ja, en dan kan je voor tussen de 5 à 10 euro per glas... kan je echt de hele avond genieten. Maar ja, we zijn niet uh, zo snel bereid hè, om een, een 100 euro of zo, 150 euro voor een fles uit te geven. Maar, nee, maar ik kan je, je vertellen, ik kwam, goed. ik kwam thuis gisteravond, ik proefde hem nog. Ja, ja <laughs> blijf bl bl maar door te <laughs> echt, ja, het, het, is echt het is echt kwaliteit. Ja, uh, ja, dat is, en dat, daar, daar, daar word ik blij van. Ja, jullie worden ook blij van ja. mensen die willen investeren in de whisky. Jullie garanderen, Marjolein, 6,6% rendement. Dat is toch onvoorstelbaar. Je garandeert dat. Hoe kan dat? Ja, ja, dat is eigenlijk gebaseerd op als je uh, jarenlang uh, terugkijkt... naar wat de waardeontwikkeling in uh, malt is geweest door de jaren heen. Daar uh, heeft Michel een hele studie van gemaakt, uh, heel uh, onderzoek naar gedaan. Dan is dat over een hele lange termijn 6,6% gemiddeld per jaar geweest... dat dat in waarde is toegenomen. En wat wij zien in de afgelopen jaren... dat wij met ons beleggingsconcept, ons investeringsconcept bezig zijn is dat de, de winsten die wij gerealiseerd hebben voor onze klanten... een stuk hoger zelfs nog liggen. Dat is gemiddeld ongeveer 20% per jaar geweest in de afgelopen jaren. Dat, dat is, ongelofelijk dat in is deze tijd. inderdaad ongelooflijk. En uh, daarom durven wij ook uh, middels een bepaald concept... waarbij we eigenlijk een vaste vergoeding aanbieden... 6,6% uh, te garanderen. En uh, ja, dat kom je in deze markt, denk ik, bijna nergens meer tegen. Mensen die echt op zoek zijn nu naar alternatieven voor ja, slecht renderend spaargeld of andersoortige beleggingen. Nou, daar is dit misschien een heel leuk en heel interessant alternatief voor. Oh ja, jullie dat hebben een pakket doen. van 25.000, een instappakket. Ja. Dat betekent dus 6,6 uh, uh, procent. Dat is, dat is 1650 piek na dat jaar stop je in je zak. Ja, Toch dat, ja. dat is het zeker. Waar je op de bank anderhalf procent krijgt, ja. als je ze krijgt. <laughs> ja, ja, op dit moment is het wel zo dat... je wordt een klein beetje gedwongen, denk ik... om toch naar alternatieven te gaan kijken voor je spaargeld. Omdat het eigenlijk het geld de waarde achteruit gaat bij de bank. Ja... Alleen, uh, ja, je moet wel uh, uh, vertrouwen hebben dat je geld in een bedrijf of in een product stopt. Uh, ja, Waar je niet s'nachts wakker van ligt. Hè? Dat je wel weet, van, hey, krijg ik mijn geld wel terug en krijg ik mijn rendement ja, wel. Want dat een is, garantie uh, van 6,6 daar, ja. daar slaap ik echt lekker op hoor. Ja, <laughs> ja nou ja, uh, heel veel klanten bij ons. Want ja. we beheren voor zo'n 45 miljoen euro aan, uh, aan whisky. Er is één negatief punt bij het investeren in whisky. Want per jaar. verdampt er 2% van het vul vanuit de vaten. Dat kan niet ja. anders, hè? dat gebeurt automatisch. Ja. ja, ja, ja. U heeft goed opgelet gisteravond. Ja ja, ja, ja, Nou, bij vaten is dat inderdaad zo. Maar doordat de whisky ouder wordt. gaat de waardeontwikkeling. Uh, is, is beter dan wat er verdampt aan whisky. Maar ja, Het is een natuurproduct. En als je whisky. Uh, beter moet worden, dan moet er zuurstof bij komen. En, en dan vindt er altijd verdamping plaats. Maar eenmaal in de fles blijft een whisky ja. goed, constant uh, en wel eeuwenlang. Dus je investeert in een product uh, wat je heel lang uh, kan bewaren en waar je geen onderhoudskosten aan hebt. Wat je wel bij andere investeringen hebt, zoals bijvoorbeeld vastgoed. Ja, maar is het, is het niet zo dat je. Die whisky komt ergens vandaan, hè? Dus. Oude whisky, die komt ergens vandaan. Je hebt een paar partijen te pakken kunnen krijgen... waar je heel blij mee bent. Maar dat is ook niet oneindig. Dus houdt het niet een keer op uh, waar je ja, wat kan kopen? Ja, het houdt een keer op. En dat heeft te maken met het, het, het feit dat wij investeren... in uiterst zeldzame flessen en vaten whisky. Dus die zijn al schaars in de markt. Ja, en als het consumptiegedrag uh, blijft uh, groeien... en dat, dat gebeurt... Ja, dan blijven er steeds minder uh, flessen over... naarmate de tijd natuurlijk verstrijkt. Dus eigenlijk in dit geval is je investering... is tijd ook je vriend. Want als je al een schaars product hebt... en er worden dan uh, na verloop van een jaar nog steeds flessen van opgedronken... dan weet je dat als jij hem bewaart, dat hij steeds schaarser wordt. En dus meer waard. En dus meer waard. Kun je iets over de hoogste bedragen zeggen die nu in jouw bezit zijn? Nou, als we kijken naar het hoogste bedrag per fles... Uh, die is recent verhandeld voor 79.000 euro. Dat is de afgelopen maand geweest. Dat is een springbank uit 1919. Als we kijken naar uh, de grootste collectie... Uh, we hebben van de week een bijeenkomst gehad... Uh, van een groep investeerders die hebben de oudste en meest zeldzame whiskycollectie met elkaar gekocht. Dat is de Valentino Zagatti-collectie. Daar zitten flessen in uit 1843, uh, oplopend tot de jaren 90 van deze eeuw. De waarde van deze collectie wordt geschat zo rond de 4,9 miljoen euro op dit moment... Uh, ja, uh, het duurste vat wat we hebben verkocht is ergens rond de 115.000 euro. Dus het, het gaat wel over bedragen. Je uh, zou zeggen, uh, je bent gek als je nog ergens anders in investeert. Want inderdaad, vastgoed, dat moet je onderhouden. Dat kost geld. Dit kost uh, niks. Uh, nee, het kost niks. Nee. En het kost, het is ook, uh, de verzekeringspremie uh, is ook heel laag. Uh, we hebben dat heel goed uh, verzekerd voor onze klanten. Tegen de marktwaarde of tegen de aanschafwaarde. Dus bij... Uh, uh, ik mag natuurlijk de verzekeraar niet doen, maar je nee. maken, Ja, ik mag je beter. Bij, <laughs> ach, ach, Achmedia ja, bijvoorbeeld. Ja. Achmea is de hoofdverzekeraar. Ja, want uh, ja, ja, voor ja, ja, ja, mijn En Maar goed, dat dus, is. Eh, nee, we hebben dat heel goed ingewicht. In uh, maar straks, uh, als we de nieuwe beurs gaan lanceren. dan verwacht ik een haus aan nieuwe investeerders. Want dan wordt het product ook liquide. En krijg je ook real-time koersinformatie. Dus het lijkt het bijna net op een aandeel. Maar je hebt wel een fysieke fles eh, zeg maar in bezit op, op je naam. Wij beheren dat dan wel bij ons in de kluis. Goed, zeg. Maar je zou het eventueel ook op kunnen drinken als je dat zou willen. Tien jaar geleden zat je in, een, in, een, in Lisse, in een soort uh, ja, stal met stro op de grond. En uh, iets van je, van je moeder nog aan het plafond of zo? Ja, Was van mijn man? oma hing de kloon van je oma, de... ja. En mijn moeder had de tafelkleedjes uh, ja, gemaakt. En, uh, en we hadden dezelfde tafels in elkaar ge geknutseld. Maar en zo ben ik begonnen. Maar je, bent nu, uh, je hebt een bunker, hè? Ja, we hebben nu wel een uh, aardige whisky kluis. Een soort whisky nox uh, noemen we het. Het is wel heel mooi een statig, strak, financieel pand. Op de gevels kan je de koersen voorbij zien komen... van de laatst verhandelde flessen. En waar is dat? In Sassheim. Sassenheim. Dus uh, om de hoek hier. Ja. ja. ja. Wat leuk, man. Ja. Ik heb nog één vraag, als dat mag... over het uh, bewaren van de whisky. Want ieder jaar loopt er wat weg. Hè? 2%, procent, dat hebben we net al behandeld. Ja. Maar het alcoholpercentage wordt ook minder. Ja. Hoe erg is dat? Het is niet uh, erg... Um, je moet alleen uh, heel goed het vat uh, monitoren. Zodat je weet wat de verdamping is. Uh, zowel qua volume als qua alcoholsterkte. Um, um, maar uh, als je dat elk jaar toetst. Uh, dan kan er niet veel uh, mis mee gaan. Maar je moet er altijd wel voor blijven zorgen. Dat het boven de 40% alcohol okay. blijft. Want als het eronder komt. Mag je het niet meer bottelen als whisky. Dan is de waarde volledig verloren gegaan. Maar dat gaat niet voorkomen. Zijn de klanten dan ook voor verzekerd? Als mooi, dat gebeurt. Mooi. Ja. Ik wens je niet alleen een hoos aan nieuwe investeerders. Ik wens je honderdduizend keer die hoos. Want dan <laughs> blijf je heel lang hoofdsponsor van de mooiste club in het land: HFC. Ja, uh, ja. dank u wel. Ja? Ja, niet zo gek veel lang meer luisteraars, want ik kijk op mijn klokje. We hebben nog zo'n 10 minuten te gaan en ik neem aan dat u zo tussen de middag toch niet aan de whisky zit. Daarom uh, heeft Irene mij voorgesteld, dan draaien we maar whisky in de jar. Dan hebben de mensen toch een beetje vast het gevoel wat er vanavond allemaal gaat gebeuren met die whisky. Het gaat er bij mij iedere avond in, in ieder geval. Echt waar, dus, hè? Ja, ik, oh. ik drink heel veel geld, hè, begrijp ik nu. Ja. En, <laughs> Michel, je bent hoofdsponsor van HFC... Je mag van die idiote KNVB, die dwaasheid mag je niet op het shirt staan? Ja. Zeg het maar. Ja. Uh, we zijn er wel een jaar mee bezig. We staan al een jaar niet op het shirt. Uh, ja, Scotch Whisky International ja, is een investeringsmaatschappij uh, wat belegt in whisky. Het is wel fysieke flessen. Maar de KNVB zegt uh, dat we reclame maken voor een alcoholhoudende drank... Uh, Scotch whisky, nou ja, nou is dat in de volksmond is dat bekend. Scotch whisky is om te drinken. Maar Scotch Whisky International, ja, dat is onze bedrijfsnaam. Dat kan je niet drinken, dat kan je nergens kopen. Je kan, uh, nou ja, bij wijze ook een buitengelooflijk HFC om. Kan je, uh, ik heb toevallig één fles whisky naam bij HFC, maar nog nooit ergens in de kantine. Dus, dus, ja... Ik vind het allemaal wel heel ver gezocht. Uh, we hebben zelfs een alternatief shirt ingediend. Water komt helemaal geen scotch whisky naar voren. Die hebben ze ook afgekeurd. Ja. Ik vind eigenlijk. En uh, uh, zeker gezien tweede shirt. Heel erg uh, kinderachtig van de KVB Dat ze ons zo. Uh, ja. Twijteren. Ja het is hè? Ja. En ik, ik wil we heel even één ding over de ja. competitie van HFC. HFC had twaalf penalties moeten hebben die ze niet gekregen hebben. Ik heb ook het gevoel gehad dat er daardoor gepest werd door de KNVB. Ja, t, ik, ik, we, nou, dat, ja dat kan ik niet zeggen. Maar de, de, ik weet dat Koninklijke HVC en de KNVB geen gelukkige huwelijk hebben. Maar dat heeft niet alleen te maken met onze Ja, en, en dat hoor ik wel eens in de wandelgangen, dat er nog wel wat meer speelt... Maar ik denk niet alleen Koninklijke Hofzee. Ik denk dat heel veel clubs op dit moment moeite hebben met uh, het beleid van de KNVB. Uh, ja, ja het is, die hebben ze hebben macht, een machtspositie. Hebben ze ja. uh, regeren vanuit een ivoren torentje. En uh, ja, uh, nou ja, daar moeten we het mee doen. Telegraaf ja. ja. had vanmorgen een prachtige column uh, over die KNVB. En die zegt die moeten uh, die -so, hè, die Fransman. Of althans die man met die Franse naam. En Van Breukelen zo gauw mogelijk wegschoppen, raad van bestuur. En dan een echte directeur zoeken. En misschien zal dat een ommekeer betekenen. Want dit kan natuurlijk niet. Nou, misschien ben ik een goede. Nou ja, waarom niet? Je bent oud Ajaxiet, vertel <lacht> daar nog even iets over. Ja, ja oud Ajax. Ja, ik heb, ik heb in de jeugd bij Ajax gespeeld. Uh, uh, twee jaar. En, maar goed, dat heeft niet zo, vind ik, veel om het lijf. Oh ja. de, uh, bij Ajax uh, dus, spelen heeft veel om het lijf hoor. Ja, jawel. Zelfs maar, bij Haarlem spelen, want daar heb ja, je ook gespeeld. Ja, bij we, we Haarlem met, met, met auto nu dat is yeah. wel uh, dat, is, dat, dat, dat vond ik een helemaal jaar. Uh, als je Arthur achter hebt staan, op de linkshalve en ik links buiten. Een beetje grillig. <laughs> ja, uh, maar ja, dat is heerlijk voetballen. Ja, leuk. Maar ja, dat mocht ik maar een jaartje doen. Hè. En nou bij HFC. Uh, ja. Je hebt niets eraan gehad, behalve heel veel publiciteit, voorpagina, uh, ja. telegraaf, nieuws, ja. uh, journaal, uh, noem het maar op. Maar nee. ja, het heeft er niet op gestaan. Dus nee. het heeft je naam niet verbreid daarna. Want dat doet HFC wel natuurlijk, hè, als we op tv komen. Ja. Toch besluit je om nog een jaar bij die prachtige club te blijven. Ja. Waarom? Ja. Ja. ja, dat vragen heel veel mensen zich af. Ja, ik geloof erin. Um, ik, ik geloof uh, in, in uh, het is een authentieke club, de oudste club van Nederland. Wij zijn een heel authentiek bedrijf, authentiek product. We hebben een termijnvisie En als het een jaar tegen zit, en misschien komend jaar nog tegen zit, uh, dan, ja, dan is dat zo. Maar je moet niet ergens altijd meteen van weglopen. Daarom, dat is ook een van de redenen waarom ik uiteindelijk zo succesvol ben geworden met mijn bedrijf. Om er continu te blijven geloven in hetgeen wat, wat ik zie, wat anderen niet hebben gezien. Nou, Dat zie ik eigenlijk ook een beetje bij koninklijk HFC. Dankjewel. Het is namelijk mijn club. Ik vind dat een prachtig compliment. Ik heb daar nog een vraag over. Want de secretaris van HFC heeft een heel mooi verweerschrift geschreven. Hm. Uh, ik heb dat mogen lezen. En ik kan je vertellen dat... Alles klopte daarin. En als je daarmee naar rechter stapt, win je. Mm -hmm. KNVB wijst alles af. Dat is één pot mm -hmm. nat. Dat, uh, daar kom je nooit doorheen. Ja. Maar heb je dat nooit overwogen? Ja, uh, we zijn nog midden in dat proces. Uh, Kea Molenaar, nou, die behandelt onze zaken. Nou, over Ajax gesproken. Ex-Ajax voetballer is natuurlijk een hele bekende voetballer. Ik wil zeggen, ja. Uh, die, die, heeft, die is nu advocaat. En die behandelt onze, onze zaak. Maar het... Uh, ja, het loopt. Ik zou het nog... ik, als ik jou was, ja. zou ik ze voor het gerecht dagen. En dan win je. Ja, ja uh, nou ja. Zo uh, so zit ik er ook in. Maar we moeten wel kijken wat, hoe we dat moeten aanpakken. En uh, of dat haalbaar is. Dus dat, daar kan ik nog niet veel over, goed over zeggen. erover. We ja. pakken ze aan. En dan ja. heb je weer alle kranten. En, ja. het, en het journaal ja. hoor. Ja. Hartstikke ja. goed. Ja. Marjolein. Mag zij even de... Ja, Wij hebben helemaal nog niet gevraagd ik. wat jij met sport hebt. Wat ik met sport heb. Ja. En doe je aan sport? Ik doe zeker aan sport. Uh, redelijk fanatiek. Alleen geen teamsporten. Dus voetbal is wat dat betreft niet mijn sport. Maar ik heb wel een sporthart. En uh, ja, ik vind het om meerdere redenen heerlijk om te doen. Ik heb zelf jarenlang gedanst altijd. Uh, maar goed, uh, als je wat ouder wordt, dan wordt dat fysiek best heel zwaar. Dus ik uh, doe dat nog wel, maar op een iets lager niveau... en daarnaast nog een, uh, verschillende andere sporten. Um, dus ik, ja, ik heb wel een enorm sporthart. En ik vind het ook wel heel leuk ook om die reden om bij clubs te komen. Hoewel ik weinig van het voetballen snap... Maar ik ga het steeds beter leren en ik weet in ieder geval wat buitenspel is. Nou, dus je je is, ver, ver, is. Dat als vrouw is wel wij zijn, er zijn heel veel hoop. mannen die dat ook niet weten trouwens, dat je okay. op het oh, veld. Uh, uh, dat geeft weer hoop. Dus, uh. ja, ik kreeg een ja. foto van je met overigens blond haar. Voor de mensen die meekijken. Daar ja. kijken allerlei mensen mee. Ze heeft nu oh. bruin haar als u het niet ziet. Maar <laughs> dat was op het water, zeil je ofzo. Uh, ik zel zelf niet, maar ik ben uh, gek op water altijd geweest. En ik vind het heerlijk om te varen. Ik kan het zelf helemaal niet, dus ik vaar heel graag mee. En die foto waar je, waar je op duidt, dat is vorig jaar met een zelfvakantie... inderdaad geweest ja, in Griekenland, dus toch, dus toch. waar ik uh, enorm van heb genoten. Dus, uh, ja. Oké, okay. ja. jongens, jullie hebben de kans, het is ja. nog enkele minuten... en dan is helaas deze uitzending voorbij. Maar vertel even, uh, als je wilt, Michel... Uh, waarom mensen moeten investeren in whisky... en bij jou, in uh, je bureau, nou, je kantoor, je, je bunker... die je continu moet uitbreiden, neem ik aan. Want je gaat steeds meer binnenhalen. Nou, ik, ik vind uh, whisky, dat is gewoon een echte investering. Met fysieke producten die op je naam staan. Je waarde kan je heel goed bepalen. Dat is bij heel veel andere producten is dat minder goed duidelijk. Je hebt echt iets, iets authentieks... Voor een langere termijn. Ja, en we, we doen het gewoon goed. We, hebben, we zitten in een nieuwe markt. Kansrijke markt die ze nog aan moet ontwikkelen. Nou, als je gaat ontwikkelen... Dan, dan groei je mee. En dan kan je daar gewoon een goed rendement uit halen. Zeg even de website waar ze kunnen kijken. Want dat is waar men moet kijken... om iets te kunnen in, uh, zien World van... World Whiskey Index of Scotch Whiskey International. Super. Wij gaan bedanken voordat we eruit gegooid worden. Marjolein de Rode, dankjewel... Heel graag gedaan. Vond Michiel heel heel Kappen, Dank dankjewel. Te te Fijn dat je er was. <lacht> uh, wij bedanken Charles Duif voor de techniek vandaag. Ook heel graag gedaan. Ron Perenboomvoller is al weg. Daar hebben wij uh, van kunnen genieten. En Henny Rukert, dankjewel dat je er was. En uh, wat denk je wat we nu gaan zeggen? Ik heb geen idee. Irene de Jager, <lacht> geweldig <lacht> dat je deze uitzending hebt, present, uh, hebt willen presenteren. Graag gedaan. En dat gedaan. je weer de broodjes hebt gezien. Ja, ik, uh, wij gaan lekker eten nu. Heerlijk. Heel fijn weekend allemaal en tot volgende week. Dank voor het luisteren. Yes.